We gaan verder uh, met het tweede gedeelte van de zogerles. Pagina Kuf P Alif 181. Hasulam, de linker kolom, de regel 11. Amnam, gamtikuno lonish arken vegu ki tvalef haulam od lohayam haya legmaratikun. maratikun dertin valken yatsami mimenu esaf arasha shigukil kel et fertin tikuno velo amat bo legiot Mekabell rak almenat vijftin lehashpijah. Kmo še tiken yitschak ela šenikshal zestin bakabala laacmo klomar. Še gamba et še neglalu zeyfintin. Še aina moshpijaruce še en de kapel 18 de Aam de kapel 18 met de Aam hadden En de En dan hier Abraham Chassadim, Chese, Yitzchak Gvorot, en dan al, um, al, uh, kon al, uh, door zijn correcties kon men al ontvangen omwille van het geven. Amnaam, let op wat je ons nu vertelt, echter, Arken, ook zijn correctie was niet overgebleven zo. So. Kijk nou wat je zegt ons we hoe, en dat is, ki twaalf lam ha od logia ya want, waarom? Omdat de wereld was nog niet klaar legmaratikun, voor voor Duidelijk, dat is wat we hebben geleerd. De artsvader en die zijn alleen, alleen, als het ware, het, zinnenbe het zinnenbeeld van wat er later zou komen, uh, in, het, in het, tweede, door het tweede verbond, door verbondenheid met Yeshua, duidelijk, en dan moet men nog werken om, uh, in verbondenheid met Yeshua, brengen zichzelf en de wereld, naar de Gmartico. Maar, wat artsvateren hebben gedaan, natuurlijk, alle voorbereidende werk, hadden ze gedaan, maar, nog door Abraham, nog door Jitschak, nog door Jacob kan men komen tot eh, de volmaaktheid. Duidelijk. En daarom geen, ook in het jodendom, geen, niemand van eh, die jodendom beleeft, die in staat kan zijn om tot de marticoon te komen, zonder verbondenheid met Yeshua. Duidelijk. Ook eh, christenen kunnen niet komen tot de Omdat zij alleen maar, de, alleen maar het topje willen hebben. Ja, alleen maar, uh, alleen maar dat schijnen van Yeshua willen hebben. En dat, dat, dat kan niet. Men, men moet zijn kilim ook binnen, ook onder zijn eigen kilim moet men corrigeren. En terwijl men hangt alleen maar aan dat idee van Yeshua. Ook dat levert, kan niet in staat, is uh, om de mens en de mensheid te brengen naar zijn gemartikon, naar de ver vervulling. Dus daarom zegt hij, en dat is omdat de wereld nog niet geschikt was voor de gemartikon. 13, waar ken je samen met no Arasha, en daarom kwam van hem esav de boosdoener. Twee zonen had hij, Eén is goede, was Jacob, en de andere was uh, uh, slechterik, en dat is ook, ook omdat, het was, hij was nog niet helemaal klaar, ook iets, hij zelf wel, maar de, in het algemeen aspect was, was er nog niet uh, sprake van het komen tot de volmaaktheid. Zo, so, Kielkel, die Esau, die uh, schade toebracht aan zijn tikkoen aan de correctie van zijn vader, van Yitzchak, 14, weloo amaat Jot mekabeer. En hij stond er niet, st hij stond er niet erop, uh, uh, om ontvanger zijn, om willen, alleen maar omwille van het geven. Dus hij hield er niet, zich er niet, niet aan. Het mocht iets so zoals Jitschak zijn vader heeft dat gecorrigeerd. Ela, 15 na de, de tweede koma. Ela, ze niet schaal 16 bij Bacabalalat Smo. Maar dat hij gestruikeld had in het ontvangen voor zichzelf. 16. Klomaar dat wil zeggen. Ze gaan bij Eba etje niet dat ook in de tijd, omdat ook in de tijd toen er voor hem. Aan hem onthuld werd. 17. Shane was Pierrotse. Shikabel dat. De Heer verwens niet. Dat men zou ontvangen. Ratza Gamken. wilde Hij. en wilde Hij. Uh, eveneens. Uh, toch wel ontvangen. Mij daar het 18 om de reden van het genot, om genot voor zichzelf, het genot voor zichzelf, om genieten zelf voor, voor, voor zijn eigen, uh, eigen liefde. Welke naar zo sitra daarom uh, hechten, aan hem, hechten zich aan hem de sitra aghra 19 en de klipot. Besot admonie, zoals over hem gezegd wordt in de Torah. De, die rode, hij was rood, geboren was ook als rood, rooddagachtig. We is, seer, en een man, haarige harige man. Punt. en twintig. Horid, shuwe, raglayamal goedlijk lipoot. Basot, vragleha, 21, jordot, mawet. Welken, en daarom, nee, welken, wij degen en daardoor, 20, horiet, deed hij weer afdalen, de voeten van de malgoed naar de klipwoord. Basot, in het geheim, zoals het geschreven staat, uh, we ragleha, 21 jordotmavet, en haar voeten zullen, haar, haar voeten, de voeten van Malchut, dalen af naar de dood. Dood is dus, worden Malchut eigenlijk de werelden, uh, uh, dus klipot en de Citraagra in de werelden Bia. 22. De werelden Biab op zichzelf moet je wel weten. dat De, de, de werelden op zichzelf, de werelden Brihad, Sarah, zijn allemaal natuurlijk heilig. Maar de mate van de heiligheid is natuurlijk um, anders dan in de wereld dat ze Hier zitten ook klipotten. Uh, 22. Wekevan Shra'a Jakob. Hetakilkul shel es varasha 23. Allah, weet je ken het gdusha Bamitat air a. En nu goed, goed, goed opletten, want hier hebben we een geweldige aanwijzingen, ook op Yeshua, op de hoge ketter, straks, maar dan goed kijken die correcties. Abraham wel wel heeft het gedaan, Gesadim, de rechterkant, gecorrigeerd. Ietschak heeft de linkerkant gecorrigeerd, en dan denken we, nou, Jacob moet wel toch wel de middelste lijn uh, maken, en dan zijn we klaar. Let op. We kieven schraa Jacob, en aangezien Jacob zag het hakelkoelche van waarascha, de, de schade van Esaf, uh, de boosdoener, 23, Allah weet ik, en ging hij en heen, ging hij heen, en, met een, met, en corrigeerde de hele geschiedenis, let op, in het aspect van ira, in het aspect van ontzag, oftewel vrees. Dus Jacob is dus de middelste lijn dat je verret, en daar zit wel vrees in hem, hij heeft gecorrigeerd haar naar vrees. En dat is een bijzondere iets wat het vrees is. Want tot Gmartikon blijft dat vrees natuurlijk hangen. Goed opletten. Alleen wanneer wij ons verbinden met Yeshua, op het moment wanneer we opstegen naar Yeshua, dan vrees verdwijnt. Dat is dan de absolute um, rustplaats. Maar zodra wij toch wel. Terugkeren naar onze eigen kering, blijft wel vrij, betekent blijft uh, uh, voorzichtigheid uh, geboden. De, uh, het moet wel voorzichtigheid, uh, uh, moeten we betrachten, de voorzichtigheid, want ook Jezus zegt ons, waakt, ja, niet dat, dat jullie met mij verbonden zijn en dan heb je alleen, hebben, hebben jullie alleen maar liefde. Maar waakt. duidelijk. Omdat in jouw eigen kilim moet je waken. Niet in mijn kilim, maar in de ketter. Maar in jouw kilim moet je waken. Bijzonder belangrijk. Let op wat hij ons nu vertelt. Want waken wat hij ons nu vertelt, dat hebben we hier in Jakob. Jakob heeft dat in de realiteit, in de mensheid, um, uh, bewerkstellig, dat was Jacob die, dat, dat vrees, deze vrees, dat ontzag, heeft uh, uh, aan, aan zijn wortel gelegd, als het ware. Zonder hiera, let op, mijn vrienden, zonder hiera, zonder uh, het ontzag, en kijk nou naar het woord hiera, 24, zonder de letter H. dus hiera, H hier, aha, betekent alleen de eerste letter, dus de het eerste, eerste woord van regel 24. Kijk naar het woord hiera. Ah. Dus de eerste letter is hey is het bepaalde lidwoord. Maar dan kan je dat weder weghalen. Maar dat woord yeah? is hiera. Ah. Het woord hiera, ah, phrase, dat is, is net als de naam, uh, habakoek. En drie maal, dat is 216, drie maal. De naam Abba, driemaal dat aantrekken van de moging van Abba, driemaal Abba, 3 driemaal 72. Ook het woord uh, uh, zien, reja, het zien, hij heeft ook precies dezelfde gematria. Dus met andere woorden, zien is het gochma. En dat is allemaal in één woord. Hier, hier zit het, het geheim, der geheimen, wat ik, wat ik vertel. Dus door Ira, door zich in te stellen als met het onzaag voor het heilige binnen, en dat is natuurlijk via de Yater, het is zo wat wij doen. Komt men tot uh, Ria, komt men tot het zien, trekt men naar de Malgoed, de Gochma, via de middelste lijn. Al zonder Jira uh, zonder ontzag voor het voor, de, voor het heilige voor de mal goed ook. zonder ontzag kan men niets doen onthoud het er goed uh, daarom al die praatjes helpen niet bijzonder als, het die, als die niet tot wortel hebben dit ira ira vormt het ontzag voor het heilige voor het hogere vormt de is de basis van elke vorming van de Kili. Daarom is het kweken van het ira, is het is het, uh, het hoogst, uh, geniet de hoogste prioriteit. Daarom is het zo veel jaren moesten we werken aan onszelf, kijk nou, vijf, zes, hoeveel jaren leren we om dat op te bouwen, juist door de ira, kunnen we verder gaan. Kunnen we onmetelijk, uh, meer en meer, uh, hoger en hoger, dieper en dieper opbouwen onszelf tot de persoonlijke marticoon. Maar dan ira moet blijven. Maar waar is dan de liefde? Wij zullen zien. Liefde, liefde, absolute liefde, is natuurlijk wanneer wij ons verbinden met de klikketter, maar dan is het niet mijn liefde, niet onze liefde, de liefde van uh, de schepping, die een zwarte doos is, als het ware. Wij kunnen niet liefde hebben, we kunnen alleen ons verbinden met de liefde, duidelijk. En dat kunnen wij doen alleen door hiera, door ontzag. Wat is het dan, het opstegen naar Yeshua, anders dan hiera? Anders dan ontzag, anders dan um, uh, vrees. Want wij maken onszelf klein. Wanneer je steeg naar Yeshua, maak je jouw vihood a vihood nul tot nul. En dat is natuurlijk een, een, ach, een geweldig tekort. En dat, is, dat geeft een gevoel natuurlijk van hiera, van ontzag, van um, vrees. Zonder dat is het onmogelijk. Onthoud het erg goed. Schrijf dat woord ergens bij jezelf. Uh, maak de notitie dat jij het als basis legt in je hart. Uh, in de diepste, diepste diepten van je hart. Dat hier, ah. Staat geschreven. Kol bidei shamayim hutsmi, eh, uh, hierat shamayim had hadden gezegd: alles is in de hand van de hemel, behalve het ontzag voor de hemel. Dat moet de mens opbrengen. Het moet van de mens komen, het moet van de, van de, van de lagere moet het wel opwekking komen. En opwekking, dat is het begin. Elke opwekking begint met ira, ontzag. Niet voor mens, niet voor, voor iets wat materieels maar voor het oneindige. En daarom kan dat niet zonder Ira. Let op, hier op aarde hoef je niemand, uh, geen angst hebben voor iemand of voor iets. Men, is, men doet het juist omgekeerd hier op aarde. Men is bang uh, voor een mens, voor een organisatie, voor iets wat... Uh, uh, Eigenlijk sterfelijk is, veranderlijk is en onderhevig is aan dood, aan uh, uh, ontknopping, onopheving on, uh, enzovoort. Een en, en schim, een schim, uh, schaduw van de realiteit. En daar zijn we natuurlijk erg uh, bang voor. Ik, Komt iemand naar zijn werk, dan is hij natuurlijk erg uh, voorzichtig is met zijn baas. Met anderen, iedereen die hoger hem is. Maar in je hart moet je weten, alleen maar ontzag moet je, mag je, moet je hebben. Ik bedoel, het kan niet anders. Voor het eeuwige leven. Voor iets wat leeft altijd. Waarom? Omdat, hoe kan je je in godsnaam verbinden met het hogere zonder Era, zonder jezelf als het ware prijsgeven, omwille van de verbondenheid met de hogere. Geen, geen kans. Anders dan als een mens vol is van zichzelf, van deze wereld, zit met deze wereld in deze wereld. Hoe kan je dan iets ontvangen van hogere? Alleen maar kijk, alleen wat om niet dood te gaan. Iets wat plantjes ontvangen, wat dieren ontvangen. Zo, ook een mens ontvangt, van niet een beetje van nevers. Nevers de nevers. Maar anders niet. Omdat het, het, het eh, verschil in is zo immens groot. Tussen ons, de wens om te ontvangen. Wij zijn allemaal de wens om te ontvangen. Geen uitzondering. Er was geen heilige hier op aarde die anders was. En hoe kunnen we dan overbruggen deze uh, kloof? Tussen ons en het eeuwige. Door deze. Uh, uh, uh, Ontzagwekkende. Ira. 24. En dat heeft Jacob heeft het. Uh, gecorrigeerd. Ze hoes zo Weedoo Ohezet ba ekev Esaf, 25. Shoumru, zogar. De hai Jude de shade Esaf, 26 le akwe, arma Jakov, le reshe, ekna ode hoe zo dat, dat is het geheim van wat geschreven staat in de Breschid, in de Torah, bij, de, bij het, um, uh, wat er in de buik was van de moeder, van Jacob en Esau. we dus bij de geboorte, we had ook is het, en zijn hand, de hand van Jacob, ook is het bij Ekev, Esaf, Houd, greep, Houd, greep vast, aan de hiel van Esaf. Wat betekent dat? Let op. Je kan leren de Torah zoveel so als je wil, wat zij doen allemaal, traditionele. Je hebt nooit, nooit smaken. Kijk like nou wat je nu zegt in één zinnetje. Wat betekent dat? En dat kan natuurlijk, natuurlijk komt dit uit de zoger. Men kan niets begrepen van de geheimen van het bestaan, anders dan door de zorg. Van Brit Gadascha kan men niets begrepen, goed, goed, goed opletten. Men kan niets begrepen van de eh, geheimen van de Torah. Duidelijk, geheimen van de Torah kan je begrijpen, alleen maar in je lichaam en niet in het hoofd. En het Brit Gadascha geeft alleen maar het begin van alles. Maar het begin is nog niet alles. Men kan absoluut niets begrijpen uit de Brit Gadascha, wat is het eind van de tijd, hoe eind van de tijd zal komen. Wat Yeshua beschrijft is uh, allegorisch. Men kan het niet, men, men ziet het allegorisch, of men gaat dat allemaal projecteren uh, op deze wereld uh, mechanisch. Of allerlei, of allerlei andere esoterische verklaringen van mens, van vlees en bloed. Het is geen uitleg. Even. Alleen in de zoger kan men die geheimen van het bestaan ontsluieren. Shamroba Zoger, let op: dat in de zoger is het gezegd, de Hiju, dat deze letter Jude, de schade Esaf, de aqua die Esaf, had gegooid naar zijn hielen. Arme Jacob, Jacob heeft dat verheven, uh, ophief naar zijn hoofd. Maakte ze het dat tot zijn hoofd. Eigenlijk. Dus wat, wat betekent dat die Jude, de letter Jude, dat Esaf gooide dat naar zijn hielen, dat die Chogma. die Chogma, die jood is, trok hij in zijn wens om te ontvangen voor zichzelf, trok hij, trok hij naar zijn malgoed. En dan is het betekent naar zijn hielen, want de malgoed is er niet op haar plaats. Als men dat on, ah, trekt naar beneden. Uh, niet via de middelste lijn, maar naar beneden, zo, zoals hij dat, uh, hij heeft gedaan, uh, onwettig, omwille voor zichzelf, dan heeft hij dat alles, naar de knoppen gebracht, naar de klippoot gebracht, dat is wat hij deed, en wat dan, wat betekent dan Jacob, die hield, hield greep, hield vast, aan de hiel, want aan de hiel van Essef, waarom? Aan de hiel van de Essef, van Essef, Daar was eigenlijk de jude die Essef euh, zou later euh, tijdens zijn leven zou brengen naar beneden. En dan naar zijn hiel. En dat was al als het ware een destinatie van die twee naar krachten. Uh, Dat en Jacob heeft dat deze, deze jude gebracht naar zijn hoofd. Hoe kunnen we dat nog zien, dat Jacob heeft deze jude uh, naar zijn hoofd heeft gebracht, tot zijn hoofd heeft gemaakt. Hoe kunnen we dat nog zien? Denken ze een beetje erover na. Hoe kunnen we zien dat Jacob hey, deze letter Jude naar zijn hoofd heeft gebracht, tot zijn top heeft gemaakt? gemaakt. In de naam van Jacob. Ja. Jacob, normaal is het Ekev. Goed kijken, hier is het ook Ekev eh, kuv bet. Dat is Ekev. Goed opletten. Betekent. Uh, heel wat heeft Jacob gedaan? Vanuit de Hiel, heeft hij de letter Jude, van het woord akwesie, heeft hij de letter Jude naar, naar voren gebracht. Dat betekent naar voren, betekent tot zijn hoofd heeft gemaakt. En dan is het geworden de naam Jacob, Jude, plus Ekef, Jude plus Kijk nou hoe geweldig in de naam Jacob. Jude plus Ekef, En Ekef is heel. Dus eigenlijk heel. Aan de ene kant Jacob is heel. Aan de andere kant is hij Jude. De hoogste. De gogma. Kijk nou hoe, hoe geweldig wat wij terugvinden in de naam Jacob. Dus de hele part eigenlijk. Vanaf Jude tot de Ekef tot de Heel. Dat is Jacob. Heel wanneer hij vrees aan de dag brengt. Deel, wanneer hij ontzag heeft, dan is Jacob als Heel. En dan, eigenlijk betekent uh, als. Um, zichzelf uh, zijn parsoefies als het ware uh, elimineert ten behoeve van um, het hogere en dat is juist door het plaatsen van de letter jut naar de eerste plaats want ook het woord ira Onsag begint met jude. Ja, net zoals Jacob heeft gemaakt, dat jude van de eerste jude, dus de vrees voor de, gogma, voor de voor het uh, om uh, op te letten. Wat is het vrees? Wat is het vrees wat, uh, van Jacob? Om vred, vre, vrees, om niet te zijn zoals Esau. Om deze jood de gogma, trekken uh, onwettig naar zijn hiel. Uh, maar in plaats daarvan, Jacob moet altijd zorgen dat, altijd moet zorgen dat deze jood bovenaan staat. En niet aan, aan de hielen. En daarmee, en om dat te doen, he, he is hieraf voor nodig. Dus daarmee ook begint ook de, het woord hierafrees met jude, en dat is wat Jacob heeft bewerkstelligd, dat hij jude heeft geplaatst boven alles, waarom boven? Om vrees, door vrees, om deze jude niet door te trekken, als Esaf naar zijn hiel, maar steeds uh, plaatsen hem aan zijn hoofd. Zes en Na de punt. Kom maar. 27 Jakov. Eta shell Esaf. Bij Jude acht en twintig. Tikken het dat smo beier, aagdollah, nee, ik heb het twintig. Achtje Allah, dat is Al, ree. Kijk wat hij ons nu vertelt. hij zegt dit ook. Klomaard dat wil zeggen, kiewal, schraa, Jakov omdat Jakov zag, 27 het twintig. Heb ik De schade die Essa heeft toegebracht bij Jud in aan deze Jude, de letter Jude. De 28, Shehus Soda schina welke Jude is de schina. Die kenne het, het Smo heeft hij zichzelf gecorrigeerd, bij Irak Dola, door een grote vrees, een groot ontzag. 29, Aat zo, zo groot, dat hij verhief de schina, dat zij, totdat zij, zodat zij de atara, de kroon is geworden, over zijn hoofd. Dertig. Kijk hoe geweldig het is. Dat is ook eigenlijk de bedoeling was eigenlijk om ook dat keppeltje wat een Jood draagt. Dat die, dat de bedoeling ook daarvan is ook dat hij net als uh, Jude zou zijn. Kijk, dat, als je kijkt naar het keppeltje, is het ook net een zwart keppeltje, net als de letter Jude. Ja, een grote letter Jude ziet eruit. Omdat dat is dan dient als de kroon op het hoofd betekent net zoals Jacob de deed dat betekent dus vrijs onzagderd walide ze nayach as babet atikunim shel avraham 31 weyitschat bavatah velo yatzam menul shum posu posul Het en daardoor neemt hij hij aan de twee correcties van respectievelijk van Abraham en Jezusg 31 bavataget in één keer in uh, geleid. In een, in een keer, in een klap, kunnen we zeggen. En er kwam van hem uit, en er kwam van hem geen, absoluut geen uh, afval uit. Dat wil zeggen, van zijn zonen, al zijn zonen waren uh, kosher. En niet zoals het geval was bij zijn vader, dat zijn vader had nog, had twee, herinner je nog, uh, Yitzchak en Iets gaat dus twee. Jacob is heilig, van de heilige kant. En Esau van onrein. Zo was het ook bij Abraham. Abraham ook had twee. Ook niet, niet klaar was. Ook niet, uh, daar was ook uh, niet. Hij, hey, dat bedoel ik, dat dit nog niet, echt, niet genoeg correcties waren. Abraham ook had twee. Yitzchak van de Heilige kant, en Ismaël van de onreine kant. Maar bij Jacob was het niet meer de correcte, want in de middelste lijn was het, en hij heeft dat gecorrigeerd. En nu, let op, dan schijnt het, dan zouden we denken, nou oké, okay, hij is klaar, nou, uh, halleluja, eigenlijk. Uh, heeft dat alles gecorrigeerd, ten eerste is het alleen maar geis het goratje vered. Het is, uh, het is nog, niet, nog niet rond, maar kijk nou, hoe hij ons nu vertelt, hoe de zoger zelf ons zal brengen naar Yeshua toe. Let op! 32 Amnam die kun zei, en nu odig die kun, kidri indenta gaira dumal vhinat het sharei akvo 34 shel esaf garamlo Haira git mibli leheto o 35 kamoto kamoto aval bigmaratikun hu Akarshid Bateel, 36. Akbo Seleesav, basodakatu Balahma Witlaneca. 35. Shahira Tihye Azarad Bagin, de Ihura Wishalitpunt. Let op wat hij ons nu vertelt. Geweldig wat hij ons nu vertelt dat we niet denken dat we alleen door Jakob klaarkomen. En ook niet, ook niet zeg dat we zullen zien. Dat ook, de, ook eh, Yeshua, let op, is gekomen hier om ons, let op, aan te zetten. Goed opletten. Wat, wat wij zeggen dat Yeshua kwam hier om ons te redden, klopt. Maar te redden, te redden ons, hoe? Dat om ons aan te zetten, om ons de weg te geven. Ik ben de weg, de waarheid en de liefde. Om ons aan te zetten, goed opletten, hier zit de kern der, ken, der der geheimen, van alle geheimen, die jou de rest gewoon zou je kunnen invullen, als je, als je het ter harte neemt wat ik zeg. Om ons aan te zetten, ons werk naar kunnen eh, zelf door te, door te, door te maken dat wij het zelf, ieder ziel, elke ziel zelf moet, met, de, met behulp natuurlijk, de hulp in de hand, wat Hashem heeft gedaan, door zijn zoon hier naartoe te zenden, in de klie, hoge klikketter, dat het ons, Yeshua ons aanzet, om, eh, en ons gereedschap geeft verder, verdere gereedschap geeft, dus naast die drie vaderen, zoals, ons een verder gereedschap ge geeft, om individueel, en voor de hele mensheid, om te komen tot de gmartie -Koen. duidelijk, niet dat Yeshua zelf, uh, de gmartie uh, was, want hij zei, ik kom, uh, getuigen van aan jullie, dat het koninkrijk der hemel, is dichtbij, ja of niet, is is dichtbij betekent de Gmartikun is dichtbij. Dat is de rol van Yeshua. Goed opletten en niet anders. Niet vermengen dingen en menen dat Yeshua was al of is al de Gmartikun. Natuurlijk, Yeshua heeft alles in zichzelf. En Yeshua natuurlijk is, is de, als het ware, de belichaming daarvan, maar alleen maar uh, zijn tweede komst, als het ware de komst van de Mashiach uh, in de Malgoed, hangt van ons af. Zie dat? Hij heeft ons aangezet, drie vaderen hebben dan rechts-links uh, uh, Gesed-Goratje veren gecorrigeerd, Jeshua heeft, heeft het gebracht dat wij eh, het tweede verbond, dus zij de vaderen hebben, is eigenlijk eh, hangen nog aan het eerste, het eerste verbond naar het eerste eh, naar vlees. Hij heeft gebracht het verbond naar ziel, naar geest, naar geest, omdat dit brengt ons boven het verstand, boven de schepping, naar de wens om te geven. Maar, let op, en nu komt het nog een keer, dat wij, iedereen van ons, moet het zelf klaren. Niet dat iemand voor ons dat zal maken, klaren. Ja, niet dat Jezus zal voor mij dat regelen, of iemand anders. Duidelijk. Het was ook de verantwoordelijkheid HaShem, hij heeft de schepping geschapen individueel en zelfstandig. De hele bedoeling is dat de mens komt tot zijn eigen volmaaktheid. En daarvoor gebruiken we Jeshua als gereedschap van HaShem. Dat wel, maar ik, ieder van ons, moet het zelf klaren. De verantwoordelijkheid ligt aan mij en aan jou, aan elke mens individueel, duidelijk, en niet in de massa, aan de massa, in een groep, groepsverband en dan menen zoals een kinderlijk, zoals dat, zij meenen dat, oh, Mashiach zal komen, Mashiach, Mashiach, ze praten over Mashiach, maar zelf, zelf uh, knoeien zij, duidelijk, knoeien zij met, met dingen die gewoon naar vlees zijn, maar Mashiach zelf, uh, ontvan, uh, uh, uh, uh, verbinden zich niet met de bron van de Mashiach nee, Mashiach om um, onmogelijk Mashiach te ervaren en te laten komen zonder verbondenheid met Yeshua, maar dat is alleen maar de, de grondvoorwaarde maar de mens verder moet dan werken zelf aan zichzelf bijzonder belangrijk probeer het helemaal doordringen van wat, wat je hoort nu dat het om niet te verwaardigen van, van Yeshua, Yeshua. En zal voor mij alles doen. Als ik mij kom tot Yeshua, dan ben ik klaar. Dat is al alleen maar het begin. Het begin van elke correctie is komen tot Yeshua. Door ira, door vrees. Door te komen via, goed opletten. Door te komen via, via de vaderen. En dan komen we tot Yeshua. Goed, kijk, okay. Amnam, 32, je kon zei, heb ik dat nog, ah, ik dat nog niet vertaald, echter, let op, let op wat je ons nu vertelt, zoger over de correctie van Jacob, van de middelste lijn, Amnam, echter. Deze correctie, een neutromarktikoon is nog geen Gmartikoen. Je ja, haalt hier alles op, omdat het vre de vrees of ontzag, Doelmatig je dat gehet, lijkt op het aspect van vrees voor zonde. Zie je, altijd waarom moeten we waken, omdat er steeds nog vrees is voor zonde. Daarom moeten wij waken. Ook Yeshua zegt ons: Waakt! Tijdelijk, als Yeshua zou komen om ons helemaal te redden in één keer, in één klap, dan zou hij ons niet zeggen: Waakt! Waarom waken jullie dat niet? Waarom slapen, vallen jullie in slaap enzovoort? Tegen zijn discipelen. Hier Hira, waarom moet het nog hier zijn? Ons nog geen Martikoen. Daarom blijven wij dat uh, ervaren, daarom moeten we dan vrees hebben. En dan is het, zegt hij, omdat hij hiera, omdat hij de vrees, oftewel het ontzag voor het oneindige. Doma lijkt op het aspect van hierat gaat, de vrees voor zonde. je quo, Shalese, want. De heel van 34 Esaf, Garamlo Airahi heeft ons deze vrees veroorzaakt. het ook kamotu, zonder, let op, zonder te zondigen zoals hij, We hoeven niet te zondigen zonder, zoals hij, en zelfs zonder zondigen zoals hij, uh, heeft zijn, eh, uh, uh, zonder zijn, als het ware, het gooien van de juden naar zijn hiel, heeft ons deze vrees veroorzaakt. En dat blijft het, let op, blijft het. natuurlijk, we corrigeren onszelf, cetera, maar blijven waken, 35. En waar heb ik maar koen, kijk wat je zegt, dat is maar in de koen, hoe is... Ah, harsh, in, nadat, wat, wat zal gebeuren bij de Gmartikun, let op, nadat de heel van Esaf opgehouden zal te bestaan, basode in het geheim van wat geschreven staat, balaha de dood is voor altijd opgeslorpt. 37, shahira as dat de vrees, zal dan zijn, let op wat je nu zegt, wat zal zijn, de vrees zal dan, in de Gmartikun, de vrees zal zijn dan alleen maar, omdat hij, de schepper Hashem, is Rav shalit, of, uh, groot en machtig, alleen de vrees dat, heel andere vrees is dat, vrees dat eigenlijk, uh, vrees dat men, wij zullen niet genoeg lief hebben, Geniet genoeg verbondenheid zullen hebben met hem. Wene Jakob, laat smo. Wat hij ziet, uh, de volgende pagina. Kof P. Bed 182d. De rechterkolom, de rechter, de mitid, de zo. En laat mij geen artikun zele hola Acharave adgmaratikun geweldig, laat ons nu Let op. Nog een keer, ik vertel, ik zeg het jullie nergens kunnen wij weten de geheimen van Hashem, de geheimen van de instructie hoe Hashem de wereld heeft geschapen, en de mens natuurlijk is precies functioneert, net als het heelal, anders dan via de zorg. Achten, voor de vorige pagina, de linker kolom, de regel 38. Weneer Jacob, at maar, let op wat hij zegt ons. En kijk nou, zegt hij, Jacob voor zichzelf, Jacob zelf, Natuurlijk dat hij bereikte ook eh, de, deze ware jira, deze ware ontzag, deze ware, eh, de, dit ware ontzag of deze ware vrees. Dus de vrees omdat Hashem is groot en machtig, dus vrees uit liefde. Natuurlijk voor zichzelf dus persoonlijk in zijn eigen Gmartikoen, wat hij bereikte had. Natuurlijk heeft hij dat zelf bereikt. Ja, en niet uh, zo uh, met inbegrip dat hij gecorrigeerd heeft zijn uh, ekef uh, de heel van uh, Esaf op zijn persoonlijk niveau. Heela, let op, niet nadklaar Israël, maar te, vanuit het aspect van de heel het hele Israël, de regel 2, nishar Tikun, ze bleef deze tikun eh, uh, na, voor alle generaties, na hem, zij moeten dat corrigeren, ad Gmartikun, tot de Gmartikun, zij moeten het allemaal corrigeren, tot de Gmartikun. Hij zelf heeft het bereikt natuurlijk. De regel vier. We zehu, amro. Wanneer, Баров хаздеха, а во вейтеха. 5. Да, Авраам. И Авраам текенута бифхинацес байта молхут. Амалея микольтова, баор ахесет зейфен канальбут. We zeggen, dat is wat onze, zegger, onze zoger zegt. De onze oot. Wanneer waarof gaat ze Wat eigenlijk de zoger citeert de woorden uh, uit, uit de Tanach. Wanneer waarof gaat ze En ik zal met grote ges, met, met jouw grote genade van Hashem. Zal, zal binnenkomen in jouw huis. 5. Da, Abraham, dat is Abraham. Ki Abraham, die kent want Abraham heeft haar de hele geschiedenis gecorrigeerd als bijta goed en als het huis, huis, de behuizing van de malgoed. De regel zes. of die vol van al het goede is. Maar Baora Geset. Door met het licht Geset. Zeven kanaal zoals boven gezegd werd. Kijk, waar, hoe kon hij dat doen? Door de man, wat de mens, correcties wat de, de Abraham deed. En deed het opstegen naar de Malgoed. Zij steeg op naar de Zeerenbeen. De zeeërnpin maakte ze wrok met haar en de zeeërnpin trok dan het licht van het eind zo eh, naar beneden naar haar toe en zij werd dan gecorrigeerd in deze sfera is het juist de eigenschap van Abraham. Zeven na de punt. Is de heel egalica de zeggen. Da iets gek. Acht. Die iets die Tje ken nota bif genaat egalica doos. Negen. La daar. Quot. Punt. Zeven na de punt. En dan. Zoger behandelt, geeft een ander nog eh, volgende vers. Eerst, ga we ik zeggen, dat iets, ik zal eh, mij neerwerpen bij de zaal van jouw heiligheid. Dat is iets, zegt de zogger. Acht, Yitzchak, je kent we want Yitzchak heeft haar de hele geschiedenis gecorrigeerd in het aspect van Hechale Kadosh, van de hele zaal, om glorie, om, nee, Le om de woonplaats, Le Hadar, Beter te zeggen le he gezegd, le kavod, om daarin de glorie van de koning te laten wonen. 9. En natuurlijk alles ik, uh, wat hier gecorrigeerd wordt, natuurlijk daarmee wordt ook de mal goed aangevuld. 9 na de punt. Karaouilo i barach kanal. Tien bijra teha. Da Jakov. Ki Jakov TIKENOTA elf bemidat aira. Waarideize tikkenota le bet ki bull twaalf le holati shel Abraham. Wie iets schaakt, kan punt. Negen naar de punt. Karaoeilooi het barak, zoals het uh, behoort, zoals het uh, toebehoort aan hem, aan de gezegende, zoals boven gezegd werd. Eigenlijk de punt in de regel 9 zou ik het verplaatsen. Zou ik deze punt weghalen? Waar die nieuw staat, en zette hem aan het einde van de regel. In plaats van komma een punt maken. De regel 10. Ben je Dan gaat hij nog een ander uh, woord gebruiken van dat vers. Ben met, of door, jouw vrees, vrees voor jou, ontzag voor jou. Da, Jakob, dat is, Jakob. Jakob, je kent dat, want Jakob corrigeerde haar de hele geschina. Elf, bamidat Ira door de, egen, met de, door de eigenschap, Ira vrees. Waar deze en daardoor je kenotale, bedkibool heeft die haar gecorrigeerd tot het, tot het reservoir 12. Le choretje konie voor alle correcties van Avraham iets samen, zoals boven gezegd werd. Dus zij kon nieuw kan nieuw door de correctie. Van Jakov kan ze al die correcties ontvangen van Abraham iets samen uh, in de middelste lijn. Dertin. Obae achla baresha. Ki ech jadama veertien schenis arleta Imlo je la let at smo 15, ba tikunim, shikwar tiknu zezba avota ha kadushim, de Dehainu, shikabele at smo zeifentin, leit naeg, al pi tikunim anal. En nu kijk nou wat gebeurt er verder. Dus dat is eigenlijk wat we leren, maar in de uh, steeds, als je leert, iets, ook de zorger natuurlijk, dan steeds, vraag je jezelf af, op welke plaats sta ik, waar gaat het over, waar wat behandeld wordt, herinner je nog, steeds aan de bron blijven, wat is, wat behandelen wij, herinner je nog, hij had het, wij, uh, de zorger bespreekt, het moment van, hoe de mens ochtends opstaat, herinner je nog, en dan, wat doe je dan, dan, gaat je zegening uitspreken, andere dingen, dus alle dingen, wasse handen was, enzovoort, en verbindt zichzelf met de vader en enzovoort, om daarna om te weten te komen wat nog gecorrigeerd moet worden aan de hele geschina. en wanneer hij dat allemaal naar de vader gekomen was, let op, en dan kan hij dan gebed doen, dan pas. En let op wat hij ons nu vertelt, dat wij zien hoe geweldig wat wij nu, eh, hoe geweldig en goddelijk en hoe is en hoe moeten wij dankbaar zijn aan Hashem, dat wij ook intussen, terwijl wij de zogar aan het leren waren, dat wij gekomen waren tot Yeshua, tot de leer over de hoge ketter. Kijk nou wat de zogere zelf ons erop zin speelt. Let op. U baile aglalon en het is nodig om hen, om al die vaderen, om hen samen te voegen, baresha in het hoofd. Hoofd is keter. Dus al die correcties wat we hebben gedaan, wij zijn doorgekomen door die drie vaderen, en dan moeten wij hen brengen naar de reisje, naar het hoofd. Waar, wat leren, wat hebben geleerd tot uh, Israël, het volk Israël tot nu toe? Als zij de zogers zelf niet um, leren, dan hoe kunnen ze begrijpen dat het dat, dat is om tot de hoge ketter te komen? Kijk, hier staat het alles. Wie moet wie, wie vertelt het over Yeshua De zogers zelf. Obeilen, ach, la barerja. Dat is nodig om en het is nodig om ze samen te voegen in het hoofd, aan het hoofd. Kijk echt jij daar, want hoe zou men weten, maars, niets alleen dat ik in Otterschina wat er nog meer valt te corrigeren in de Schina, imlo anders dan door zich uh, Samen te voegen, behalve heel erg in alle deze drie correcties: de vijftien, nu, die al waren, in haar, in de Heilige Schina, door de Heilige Vaderen zestien, de nu dat wil zeggen. De Heilige Vaderen dat wil zeggen dat laat de mens dan opleggen op zichzelf letenheid, om eh, zich te gedragen, vers 17, alpitekunim, volgens, volgens hun correctie, zoals boven gezegd werd. Duidelijk. Dus door de vaderen heen, zonder hen kunnen wij niet, komen tot Yeshua ook niet. Duidelijk. En dan komen wij door hen heen, en dan komen we tot de ketter, en brengen we al deze correcties tot de ketter, nou, we zijn niet gaan, achten, Zijn niet klaar met dat aan kan, en dat wordt geacht, dat hij, de mens die, die dat doet, dat hij uh, legt op zichzelf deze, deze, dit bestuur, en dat hij laat zich, samen, zij laat zich samenvoegen, aan hun eigenschappen. Hoe kan je dan komen tot die vaderen? moet je dezelfde eigenschappen. Als het ware. Eh, mm, mm, niet nabootsen, Maar wel die eigenschappen van hen. De overeenkomst naar eigenschappen. Mapen, moet het zijn. Abraham is Hesed, Chassadim. Ja. De ischak is gvoro. Die moet je ook hebben. Niet alleen halleluja zingen. Duidelijk. En Jacob is de. Is the middle, lander fun? 18. And on we're the creek header, where I can hear some nice land by how they look, they have to cook them, so they 21. Lealot haïra lemidat eromuut begint veien twintag, die ik ken, jaul lebe drieien twintag knishta, siluta. tzilluta. De aynu, šeitpalel fieren twintag, ujamsik baorod hajelonim, emirator omhoed 25, haalt lehavia, leg en kijk nou hoe geweldig hij ons nu, zegt dat ook, dat, dat wij, um, absoluut moeten verbinden onszelf, na de vader, en ook met de bron met die, met, met met Abraham, Jitschak en Jacob, met, verbinden verder met, uh, uh, met uh, de, de hoge ketter. Let op. Hoe, kijk nou hoe geweldig zo er dat beschrijft. We raken haar en pas nadat uh, hij, de mens, dus die dat, die dat zochtens dat doet, pas nadat hij uh, zich samengevoegd heeft begon heel aan met aan al deze drie correcties, de regel 19, van onze Heilige Vader, Jadhir, laat hem beginnen, let op, die zegt de mens dus 20, let op, om, om haar te corrigeren, om de Heilige Schina te corrigeren, let op, Mimakom, Schiniech, lano Jakob, let op, vanaf de plaats die Jakob ons, Lied, Jacob onze vader, ons lied, nalied, 21. De heino dat wil zeggen, wat betekent dat? Vanaf Jacob, kijk ook de heino dat wil zeggen. La lota ira, om de vrees te doen opstegen, in de middelste lijn, want Jacob is de middelste leen. Om de vrees te doen opstegen, le om moet naar de plaats van de verhevene plaats, naar de meest verhevene plaats, begin de Ihoravische lied, en dan naar de plaats, welke plaats? Welke de plaats die heet, omdat de, omdat de vrees die heet, omdat Hij, Hashem, is groot en machtig. Dat is dus de plaats van de hoge ketter. Dus zich verbinden met Yeshua, en dan, let op, en dan, dus met al die vaderen, en dan verbinden wij ons met Yeshua, en wanneer wij verbinden ons met Yeshua, dat is de toestand van, uh, uh, wanneer men, als het ware, verbonden is, wanneer men uh, de, de ontzag hebt, het, het, uh, de vrijheid hebt, omdat hij de schepper is, groot en machtig. Dus dat is eigenlijk de liefde voor de, de, de vrees van, de, door liefde. Eigenlijk is het zelfs, wanneer we komen tot de ketter natuurlijk, dat het voorwaardelijk nog is, op, de, op deze plaats natuurlijk, is geen vrees. Maar uh, voor ons maar wel blijft het waken, omdat het is nog geen kwaartje koen. Dus wanneer de mens tot deze plaats komt, dus verbindt zichzelf met Yeshua dan na de Vader en verbindt zich nog met Yeshua. Oh, wat gaat verder? Kijk nou wat verder gaat. Uwatar ken en daarna, direct daarop, Jaul le laat hem eh, het huis van samenkomst binnenkomen. 23. We jatsletselut en zijn gebed doen. zie dat pas daarna, kan hij dan het huis van gebed, het huis dus van samenkomst binnenkomen, en zijn gebed doen. De Heino dat wil zeggen, Schiet Palais, dat wil zeggen, dat laat hem dan bidden, 24, en aantrekken, naar haar, naar de hele geschiedenis, de hoge lichten, hier raad, let op, met de vrees voor, voor de verhevenheid. En verhevenheid betekent van Hashem. Lehavia, 25, om haar te brengen naar de martikun. Dat niet om, om te brengen naar, naar martikun Dus telkens wanneer men dat, dat ware, ware gebed doet brengt men een stukje verder die mal goed naar de gemar die kon. Kedien ketief de, de linker kolom de regel je vajomar Liafdi ata Yisrael asher bcha'it paher dichtief Kadin, Gtief, en dan is het geschreven, in de, ook in de, in de Tanakh, Wajomarli, en hij zei tegen mij, Avdi, Ata Yisrael, jij bent mijn, dus in de toestand van de, wanneer het klaar, de mens, wanneer Jacob brengt, betekent Jacob zijn hele Israël in het algemeen, het uh, het hele Israël in, in het algemeen zal dan brengen dat tot, de, tot deze toestand van uh, Kun, dan staat het uh, geschreven dat uh, Vajomarli, de regel 2 in de linkerkolom, en hij zei tegen mij, Avdiyata Israël, jij bent... Mijn Dina Rasher waar door wie ik zal uh, pracht en pracht uh, ontvangen. Ied Père komt van, van het woord van de Sfera Tiferet. En dat is natuurlijk Jakob, wanneer Jakob wordt Israël in een grote toestand, in, perso in zijn persoonlijke gemartikel, en natuurlijk van hij is dan representant, representant van, in het algemene opzicht, in het heel Israël. En natuurlijk is dat ook eh, door Jacob en Israël bereikt dat, natuurlijk, zoals hij zei ons, door de verbondenheid met het hoofd, met de hoge ketter. We gaan nog een klein stukje doen van die. We zijn klaar met deze mamma. En nu gaan we verder. De regel 3 bovenaan. Van de tekst van de zogenaamde zelf. En we beginnen een nieuwe mamma. Mamar je ziet miyamara. Miamara. Geweldig, wat wil gaan we lezen. Let op. De Mamar, de the, Mamar van, wat heeft de titel? Het uitgaan, het uitkomen van Rabbi Shimon Bar Yochai uit de grot. We weten dat Rabbi Shimon en zijn zoon, Rabbi Lazar, dat zij zaten dertien jaar in een grot, eh, omdat er, er werd een verkondiging, een, een, een, een, een, een beslissing genomen door de verordening eigenlijk van de Romeinen die toen heersten in Israël, om hen eh, om, om te brengen omdat zij bleven, Rabbi, Shimon en zijn zoon, uh, bleven Torah te onderwijzen, terwijl het was verboden. Kijk nou wat we leren van, van hen. Zo so ook uh, kabbalisten in, in alle tijden hadden deze kracht, of putten deze kracht van Rabbi Shimon en zijn zoon. Om, ondanks alle vervolgingen, en die vervolgingen waren niet alleen van de, van de hand van de onbesnedenen. Dat wil zeggen, hen die alleen maar wilden ont ontvangen voor zichzelf, maar ook van de besnedenen. Ook van hen die zich besneden noemen. Ook van het volk Israël, van al die rabbijnen, hadden ook de kabbalisten te verduren. Ja, uh, kijk nou naar uh, Ramgai. Ja, die, die werd helemaal uh, ex gekommuniceerd uh, Verschrikkelijk, dus uh, echt een uh, eigen inquisitie was het wel. Om de leer door te laten, steeds door te laten klinken. Ondanks de vervolgingen van de Citra Agra. Dat is allemaal de Citra Achra, in welke vorm dan ook. Het is altijd de Citra Achra die de waarheid probeert een kopje kleiner te maken. Het is altijd of de Citra Achra zelf, zoals het in uh, pure Citra Achra, of uh, het volk dat uh, werkt, Lolishma. Al Lolishma werken zij en dan Kijk, het is een vorm van jaloezie en een vorm van onbegrip. Want als het volk werkt, lolishma, het volk Israël. En dan zijn er tussen hen, onder hen, of eh, een paar die, waren, die proberen te werken, lishma. Duidelijk. Waarom? Ze willen, ze willen niet als deze massa blijven, grijze massa, want Hashem wil individu. Dan gaan ze dat allemaal proberen kapot te maken. En geweldig is dat wij leren in, leven in deze tijd. Dat Hashem heeft de macht, de kracht gegeven aan zijn waarheid. Is zo manifesteert zich zo krachtig dat uh, wij mogen van, van de kant van Hashem, van de hogere kant, van de hogere Mogen wij de waarheid hier ähm, ons bezighouden met de leer van de waarheid? Chogmat à Kabbalah. De leer over het ontvangen. Hoe wij de liefde van Hashem, zijn overvloed, kunnen ontvangen. Dat is de leer van Kabbala, niets anders. Hashem heeft ons geschapen om de liefde van hem te ontvangen. Dat is wat uh, um, waarvoor de mens is geschapen. De hele schepping is gemaakt om uh, genot, behagen, voldoening van Hashem te ontvangen. Wanneer wij dat ontvangen, dan daarmee... Uh, Geven wij gehoor aan zijn doel waarvoor hij ons heeft geschapen? Niets anders, geen religie, geen toebehoriging tot een bepaalde klan. duidelijk, het is altijd een soort klanvorming klan die eigen doeleinden hebben, terwijl niets anders is gegeven aan de mens dan. Ontvangen vrijheid, ontvangen de liefde van Hashem. Hashem weet niet van nationaliteiten, van uh, rassen blank, heel, zwart, jood, christen, papua. I weet het niet, dat is uh, uh, allemaal zijn dat uh, belangenverenigingen, belangengroeperingen, duidelijk. En als zodanig zijn zij afgescheiden van de liefde van Hashem. Want de liefde van Hashem is alleen maar individueel. Hashem houdt, waarom, kijk naar nou, hoe zien we dat? Hashem hield van Abraham, en dan Yitzchak, Jacob, van individuele zielen, duidelijk. En niet de massa. De massa kan Hashem niet liefhebben. hebben. De massa kan live hebben alleen maar hun eigen doel, aan een bepaalde klam, volk, groep enzovoort. En dan gaan ze nog meere, meerdere uh, scheidingen brengen, die groep die is dat. Die, kijk nou hier in Amsterdam uh, zijn er... Uh, Zoveel rabbis dan en, en iedere creëert zijn eigen groepje. En uh, die, is, die is dan aanhanger van deze rabbi, die andere is aanhanger van deze rabbi. Allemaal, allemaal invaliden, allemaal uh, gehandicapten, allemaal hebben niets, al die rabbis niets te maken met Hashem. Geen één. Alleen maar met het Joden, om in allerlei facetten, allerlei vormen. Duidelijk. En dan kleven, kleven ze aan die rabbi, die rabbi, in andere rabbi, en in die zin zijn wij bevoor, be, be, be, bevoorrecht. Jullie zijn bevoorrecht. Wij zijn bevoorrecht, omdat wij hoeven niet te hangen aan wie dan ook. Niet aan een volk, niet aan een groep, niet aan een rabbi, aan niemand. Alleen aan het licht via de hoge ketter, via de artsvaderen, lopen we gewoon via hen door hun correcties, wat zij hadden gemaakt, persoonlijke correcties, die ten behoeve van de hele wereld hebben ze gemaakt. En daardoor komen we, tot, komen we op deze manier via Yeshua tot Hashem. Zonder verbondenheid, uh, zonder hangen, aan elke vorm van uh, groepsverband, maar alleen maar en uitsluitend via onze eigen kilim, ieder zijn eigen kilim. Hashem kijkt uh, naar de mens, ziet de mens alleen vanuit zijn hart. En als het hart van de mens, persoonlijk hart van de mens, uh, overeenkomsten toont, met Hashem. Met uh, verlang naar het geven. Het lukt hem niet omdat niemand hier op aarde is in staat om te geven. Intrinsiek niemand. Maar als wij ons verbinden met via die aardsvaderen en, en daarna met Yeshua, Dan dat is wat ons alleen uh, valt te doen, dat is wat Hashem wil, dat wij op deze manier ons met hem verbinden, verder hoeven we niets te doen, en daardoor ontvangen wij zijn liefde en wanneer wij zijn liefde hoewel wij zijn liefde ontvangen moeten wij toch wel, toch wel waakzaam zijn, zoals Jeshua ons zegt, waakt dat is, waken omdat dit omdat nog geen marticoon is en wanneer zelfs wanneer een mens zijn eigen persoonlijke digmartycoon bereikt zoals Jakob, uh, ook dan niet alleen Jacob, ook andere, uh, dan ook dan bleef waken, waken tot digmartycoon, maar dan waken vrees hebben, heel andere vrees, vrees van een andere soort vrees, vrees omdat uh, um, Begin de ravishalit, omdat hij hey, Hashem is groot en machtig. Betekent dat ten opzichte van dat eeuwige, zien wij dat het enorm groot en machtig en helemaal niet onze eigenschap is. Want wij zijn allemaal de wens om te ontvangen voor onszelf. En daarom, deze, dit ontzag, alleen door dit ontzag verkregen wij deze dunne verbondenheid, zo'n draadje naar de cliënter en, en daardoor ook de verbondenheid uh, met het licht dat in hem is uh, ingebed.